Godzegen, ik ben blij dat je hebt gekozen om deze preek vandaag te luisteren. Um, deze preek hebben we wat specialer gemaakt. Want ik heb, hem zojuist in, ik heb hem zowel in Zoetermeer als in Den Haag gepreekt. En ik dacht van laten we dit mixen en laten we er iets leuks van maken. Dus we hebben gedeeltes uit Zoetermeer en we hebben gedeeltes uit Den Haag. Um, in Den Haag is het Nederlands en Spaans, dat zijn kleine gedeeltes. En uh, in Zoetermeer was het gewoon volledig Nederlands. En het geluid van Soutermeer is ietsjes beter dan die van Den Haag. Maar ik geloof dat, we, dat, je, het, dat je het gewoon gerust goed kunt volgen. En geniet ervan, God je. Zijn jullie ja. nee, met mij? Me. Estar conmigo. Jullie moeten met me meegaan vandaag. Laten we lezen in 1 Petrus 5. Dat is een boodschap dat ik ook heb gebracht in Soutermeer. Dat is een mensage die in traagde. Dat ik geloof dat God op mijn hart heeft gezet. Voor de tijd waarin we leven. Want in zo te que Want in hebben we het niet over de afleiding. De sobre la en hoe wij snel afgeleid raken in deze wereld. Maar laten en este mundo. En We lezen in 1 Petrus 5.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 Pas in het geloof, in, in, la fe. in de wetenschap dat het hetzelfde lijden ook aan alle boedders in de wereld opgelegd is. En we gaan nu naar Efesiers. We gaan naar Efesios 6. Dat is een paar boeken terug. Als je het niet kan vinden, dan kan je ook doen alsof je het hebt gevonden. En gewoon blijven lachen voor je uitkijken. Doe alsof je het hebt. Ephesians 6 gaan lezen. Vanaf vers 10. En hij zegt ons verder, mijn broeders... ...word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God... ...opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed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 en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op... waarmee u alle vierige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord... Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smekingen en bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Dank u wel vader. Heer, wees vandaag met ons vader. Terwijl we dit onderwerp gaan bespreken vader. Raak een ieder aan die hier aanwezig is vader. En dat we anders naar buiten zullen gaan. dan dat we binnen zijn gekomen. In de naam van Jezus. Amen. Geef een persoon, twee personen een hand... Stevig hand en zegt ze trap er niet in trap trap er niet in uh, wanneer ik mijn preken voorbereid cuando estaba preparando el mensaje wanneer ik al mijn preken voorbereid mm -hmm. dan focus ik veel op mijn introducties. Mm -hmm. en op het einde en mm final -hmm. Want ik weet dat als ik het goed onderbouw in de introductie yo sé que si hago la bien Imponeer fundamento fundament. Dat ik daar ver op kan bouwen. Ik weet dat ik ga door. Ik weet dat ik het door. Ik weet dat het ga door. Het is dat ik ga door. Ik weet dat ik ga door. dat en dat is niet alleen bij breken. Dat is ook voor verslagen. Je leert dit op school, je leert dit waar je maar ook bent, presentaties en al die dingen. Belangrijk is de introductie en het einde. En ertussenin kun je goed opbouwen wat je wilt zeggen. Maar het is belangrijk hoe je begint en hoe je eindigt. En we lezen hier in Petrus en in Efezius. Ik heb twee teksten genomen, niet voor niks. Want allebei eindigen, 1 Petrus 5 is het laatste hoofdstuk... En Ephesius 6 is het laatste hoofdstuk. Petrus schrijft aan een kerk eh, die vervolgd wordt. Ze worden vervolgd en hij schrijft naar deze kerk. Paulus schrijft naar Ephesius. Het is een andere kerk. Het is een kerk dat bestaat uit heel veel heidenen, die van Petrus trouwens ook. Heel veel mensen die niet joden waren en Paulus onderbouwt wat het evangelie inhoudt en wat het voor, voor ons betekent. En allebei komen aan het einde en zeggen ons iets heel interessants. Ik zat een theoloog te lezen en die zei dat wij waarschijnlijk in de laatste sectie van Paulus' brief komen we bij zijn primaire bezorgdheid. Het is alsof hij de hele brief heeft onderbouwd om zijn primaire bezorgdheid aan het einde te plaatsen. En dit, deze plaatsing is niet voor niks. Het is niet voor niks dat hij het aan het einde heeft gezet. Het is ook niet voor niks dat Petrus het aan het einde heeft gezet. Het is alsof ze aan het opbouwen zijn. En vervolgens naar een climax komen om uit te leggen. Om iets heel belangrijks uit te leggen. En zowel Paulus als Petrus geven een waarschuwing aan hun lezers. En met deze waarschuwing wil ik vandaag beginnen. Ik met deze advertentie beginnen. En ik wil je een paar punten geven. En mijn eerste punt een ik wil geven. Je hebt statement un, um, it's a, it's a point. It is een. Is een punt. Is een En het is als volgt. Het is geen vakantie. No es vacaciones. Het is oorlog. guerra. Dat is mijn eerste punt voor jou. Dit is mijn punt voor jou, Het is geen vakantie. We zijn in de en oorlog. We zijn in de de juiste dag gekozen om naar de kerk te komen. de juiste dag om naar de te komen. Ik ben uh, een tijdje geleden naar Spanje gegaan. Atrás en vakantie is leuk. En vakantie bueno. um, is een houding van relax, van Relajados. Comes lo que terug bent, ga y Cuando vuelves, a dieta. y dus je eet wat je, wilt. No, lo que je wat je wilt. Haces lo que quieres. Hier. laat mij gewoon doen wat ik wil, ik ga gewoon en het is een heel achteroverleunende positie dat we hebben in va tijdens vakantie en het is een leuke periode het is een leuke periode vakantie maar Petrus en Paulus probeert ons duidelijk te maken dat ons geestelijk leven niet een leven is van vakantie ons geestelijk bestaan is niet een bestaan met als een vakantie Waarom? Want we hebben te maken met een brullende leeuw, zegt Petrus. Petrus zegt, je hebt een tegenpartij en deze tegenpartij gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Het christelijk leven is geen vakantie. Ik weet niet of je dat wilde horen vandaag, maar dat, dat, is, mijn, dat, is, mijn, dat is mijn statement van jou. Ja, het christelijk leven is geen vakantie. Het is oorlog, het is strijd. Ik weet niet wie het is begonnen, ik weet niet wanneer of waar het is begonnen. We hebben een zachte evangelie gecreëerd. Maar we hebben een evangelie suave. suave, waarbij we kunnen doen wat we willen. alles komt goed, je wordt blij er gaat je niks slechts overkomen als je Jezus aanneemt ik weet niet wie dat heeft verzonnen we hebben verzonnen van um, kom naar Jezus en je zou alleen maar blij zijn er gaat niks anders gebeuren dat is een humanistische manier van denken de mens is op zoek naar geluk en wij denken van oké, okay, misschien kan ik Jezus verkopen als een zoektocht naar geluk maar dat is niet waar onze uh, leven als christenen is een leven niet naar een zoektocht naar geluk. Maar het is een zoektocht naar de kennis van wie God is. Volg je mij? Ja. Het is geen zoektocht naar geluk. Het is geen zoektocht naar rozenger en maneschijn, Maar het is een zoektocht naar de kennis. oh dat ik hem mag kennis en de kennen en de kracht van zijn opstanding. Kennen wie Jezus is. En het evangelie is geen ticket tot een vakantie. Wanneer je Jezus hebt aangenomen, heb je jezelf ingeschreven in de oorlog. Het is geen ticket tot vakantie. Wanneer je niet met Jezus bent, dan lijkt het vakantie. Want de vijand hoeft niks met jou te doen, want je bent niet belangrijk voor hem. Je bent al aan zijn kant. Maar zodra je stapt naar het licht, dan is er een duisternis dat achter ons aan gaat lopen achter ons aan gaat rennen om te zorgen dat wij gegrepen worden door de duisternis. Dus, als je het slecht hebt, is het niet een teken dat je slecht bent. Volg Als je het slecht hebt, is het niet per se een teken dat je slecht bent. Soms, wanneer je het slecht hebt, is het juist een teken dat je aan de goede kant bent. Waarom? Komt de vijand zo hard achter mij aan? Waarom komt hij naar mijn kinderen en naar mijn huwelijk en naar mijn familie en naar mijn school? Waarom is het zo hard? Waarom is de strijd zo hard? Misschien is de strijd zo hard omdat je aan de goede kant zit van de strijd. Er zijn krachten die tegen ons werken. Er zijn machten die we leven in een postmoderne wereld. We leven in een postmoderne wereld. We willen niet meer praten over. We, we, we geloven niet meer in de duivel. We geloven niet meer in Ik praat ook niet veel over de duivel daar niet van. Want Ik wil niet aandacht geven aan iemand die al verslaafd is. Thanks. <laughs> En, hij, ver, en hij, hij komt met listige verleidingen. En hij is zo listig dat we vaak denken dat we op vakantie zijn. We worden wakker en we gaan slapen en we bidden niet. Alsof er niks aan de hand is. Hoe kan dat? Hoe kan je in een oorlog zijn, maar je praat niet met je generaal? We scrollen langer dan dat we. is niet vleeselijk, maar geestelijk. Dus als je je livegroep schrift hebt, kun je het Het is niet vleeselijk, het is geestelijk, zegt Paulus. Dus we zitten in een oorlog, ja, dat is duidelijk. We weten nu ook, het is niet vleeselijk, het is geestelijk. Paulus probeert hier aan, aan, aan zijn lezers duidelijk te maken, hoogstwaarschijnlijk mensen die een Achtergrond hebben in occultisme en afgoderij daar met andere goden, als Artemis en allerlei dingen. Hij probeert ze duidelijk te maken: van, luister, je moet herkennen en je moet goed kijken, want de strijd die je voert, ook al manifesteert het zichzelf soms op een vleeselijk aspect, het is niet vleeselijk, het is geestelijk. Belangrijk, Het is niet dat Noord-Korea ik van is dat Oh my van de vijand te herkennen van hé, hey, het is niet vleeselijk. Het is, het is geestelijk het is niet we moeten. het is belangrijk om te onderscheiden wat de strijden zijn op een vleeselijk niveau en wat de strijden zijn op een geestelijk niveau en de vraag is dan maar hoe herken ik het dan? hoe, hoe, hoe herken ik of het geestelijk is? En ik ben blij dat je het mij hebt gevraagd ik ben blij dat je het mij hebt gevraagd laten we lezen in Johannes 10 vers 10 Je, Je moet het herkennen, want niet alles is geestelijk, hè. Heel belangrijk, hè. Heel belangrijk, hè? Het, het is een belangrijk onderwerp, het is veel meer onderwijzen, onderwijzen dan preken, het is, meer onderwij het is belangrijk dat niet alles geestelijk is. Wanneer je je kleine teen stoot aan de tafel, is het niet dat de vijand al jaren zit te plannen om jouw kleine teen te stoten aan de tafel. Nee, nee, Niet alles is geestelijk, maar we moeten sommige strijden herkennen. En wat zegt Jezus hier? Jezus zegt, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En hij, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed hebben. De dief komt alleen maar om te stelen, te doden en verloren te laten gaan. Maar Jezus is gekomen om leven te geven. Dus hoe herken ik? Hoe herken ik of de strijd dat ik aan het strijden ben geestelijk is? Alles wat in jouw leven komt, dat wil stelen. Dat, dat wil doden. En dat verloren. speelt in je huwelijk. Hè? Je, je bent heel rustig met je vrouw. Je bent heel rustig met je man. En je bent maar het praat en nou, ding. En opeens begint er een ruzie. En hier is het niet één dag. Er zijn enkele dagen ruzie. En, en, je pro en de één probeert harder te schreeuwen dan de ander. En het gaat maar erger en dan erger. We zijn aan het kijken wie het Radizo! vraag me ervoor te bidden, dat zeg ik niet. Maar, maar ik zeg dat er krachten bezig zijn. Dat ons leven wilt vernietigen. En je moet alert zijn, want dit is geestelijk. Dit is geestelijk. Herken het, herken het in je leven. Herken het. Herken het op school. Herken het op werk. Herken het in je familie. Herken het in je huwelijk. Mondia, Herken het in je huis. In casa. Want te, te de vijand zegt: Petrus Gaat rond als een brullende leeuw. Un leon brullende leeuw. Un, leon un Brullende leeuw. Un Dit betekent niet heel belangrijk. Esto no significa muy dat je het van ver kan horen. Oh, hij komt eraan. Je puedes escuchar de que está Paulus zegt, No, Pablo zegt dat hij heel astuto. Yes. maar wanneer Petrus het heeft over de brul van de leeuw, Pero Pedro está del rugir de Leo, dan heeft hij het over de ernst van zijn intentie om jou te verslinden. Hij komt niet altijd aangekondigd. Él no viene Paulus, Paulus heeft het over listige verleidingen. Listig. je merkt het. Mijn moeder zegt van, je moet opletten, want soms komt hij, ik kan het niet goed vertalen naar het Nederlands, maar het is iets als, soms komt hij op katoenen voetjes. Je hoort het niet. Hij komt heel zacht. Heel, hij komt niet als een, als een beest met hoorns en rood. Hij komt heel zachtjes. Muy tranquilo, en als je het niet herkent, voor si no je het weet, sepas, staat er een brullende leeuw voor. Er een leeuw Delante de buurt. Yeah. We moeten dit herkennen. Ik es. heb heel veel mensen zien vallen. Yo he visto mucha gente caer, omdat ze geen leeuw konden herkennen. No podían, uh, el okay. Ik heb heel he veel, veel mensen visto zien worden. Mucha gente and fair fair ...naar de kerk komt of je je, je, zoon je zoon naar de kerk Je met je collega van het andere geslacht. En je bent te lang aan het praten. Te veel indirecte woorden. Te lang glimlachen. Te lang blijven kijken. Te lang op WhatsApp blijven praten met iemand terwijl je man of je vrouw aan het slapen is. Ben ik te echt of is het, is het, is het duidelijk? Is het te reëel? Ben ik te reëel vandaag? Ik herken het! Herken het, want de vijand is uit om te stelen, te doden en verloren te laten gaan. Hij wil je niet met een goede huwelijk zien. Hij wil je niet succesvol zien. Hij wil je niet voorspoedig zien in het evangelie. Hij wil je afmaken en je moet het herkennen. Je moet het herkennen. Moeders, vaders, wees ik, ik weet niet hoe ik mijn kind ga opvoeden. Ik heb nog geen kinderen. Maar ik weet al, oh mijn god. De dingen die aankomen. Het is al te erg. Het is erg. De maatschappij waarin we leven. Het is erg. En wees niet afgeleid. Focus. Focus. Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij. De duivel gaat rond. Als een brullende leeuw op zoek. Wie hij gaat mijn vader ook hier. Ik ben voor mijn m'n vader is keer. Wij zijn heel rustig. En lo conocen, es muy y eso. Maar een keer was hij aan het pinnen. Maar um, hij was klaar met pinnen. hij klaar met klaar met pinnen. En net hij klaar met kwam, hij klaar met pinnen. Maar als hij klaar met pinnen. Maar als hij En met pinnen. hij hij y había una carta o algo así y él no entendió lo que estaba pasando y cuando miró de vuelta weg. la tarjeta no estaba person la persona no estaba bank had de y cuando uh, llamamos al banco was el dinero ya se fue ¿por qué? porque el enfoque was op een niveau, waar het niet hoorde te zijn. De focus was beneden, maar waar hij op moest focussen was boven. En niet te gebruiken. De, de grootste truc van de dief is om jou te laten focussen op de verkeerde aspect. Als je maar hier blijft focussen, kan hij jou hier gaan grijpen. En laat je niet misleiden door de listige verleidingen van de vijand. Wees luchter en wees waakzaam. Want je gaat op een persoon-persoon-aspect vechten met iemand. Je gaat op, op een persoon-persoon-aspect vechten in je huwelijk. En je gaat, en je, en je gaat allerlei dingen doen op, op een persoon. Ja, die heeft vergrondeld. Ik zeg dit terug. Ik plaats dit op Facebook. Hele verhaal, hele verhaal. Sommige, Sommige mensen zijn echt er. Ja. Zeg, je zeg je niet de, de naam. naam. Want waarom zou je de naam zijn niet zeggen? Sommige mensen zijn er. En dan tag je die persoon. Denk nee. is zo een, nee, een heel ander level. level. Dat nee. zou je maar doen. Maar je vecht op een persoon, persoon aspect. En terwijl je daar bezig bent. Je bent hier bezig. En de vijand is hier bezig. Je bent hier bezig. En de vijand is hier bezig. Trap er niet in. Echter, veel van ons. zeggen we plegen het, probleem zeggen, en veel van het, probleem Of van het, probleem. veel van is het, probleem Maar een wijze, Christen en veel en zegt. van en zegt Er is een achterliggende probleem hay un por Er en iets daar hay algo ahí. en een en die staat niet terug. No vuelta, die steek niet omhoog. No se levanta de vuelta, die stando, No niet op. Een wijze christen. gaat Va op zijn va a sus rodillas. Nee. Want een wijze christen. Sabio, weet dat de strijd veel groter is. Mucho más een wijze christen gaat op zijn hoed voordat het te laat is, kenne het, kenne het, kenne het. Laatste punt. Dit is mijn laatste punt voor jullie. Het is niet overweldigend. Volgende punt graag. Het is niet overweldigend, maar het is overwinning. Want misschien heb je mij horen praten vandaag. En je denk van, oh, ze gaan die praten over de duivel in de kerk de hele tijd. De, de, de, de. Je moet nuchter zijn, je moet waakzaam zijn, je moet alert zijn. Maar je hoeft niet bang te zijn. Victoria. Maar misschien heb je dit allemaal gehoord vandaag. En je bent bang, wat moet ik nu doen? Wat ga ik doen? Oh, er zijn Ik heb Efezis gelezen, er staat nergens Is dat we moeten vechten voor de... Hij zegt bied weerstand. No, Ik dacht Paulus gaat zeggen vecht voor je overwinning. Lucha por tu maar nee, hij zegt alleen bied weerstand. begin van de brief is zegt hij dat we kunnen kennen wat hij heeft daarvoor gezegd, dat we zullen kennen wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is Christus, aan God aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht hij zegt in vers hoofdstuk 6 zegt hij wees sterk in de sterkte van zijn macht en hier zegt hij dat wij zullen kennen uh, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Oké, okay. hij is sterk. Die, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de, de hemelse gewesten. Oké, okay. maar... We hebben gelezen ook dat de, deze geesten ook in de hemelse gewesten zijn. Dus hoe, hoe zit het nou? Entonces, es de geestelijke machten zijn daar. Los están allá. En Jezus is daar. En oh, wat zegt Hij? En dit zijn mijn lievelings twee voor deze vandaag. En dit zijn mijn twee woorden voor deze vandaag. Kiss this Ik een brief af en zeg, wees waakzaam, wees nuchter, wees nuchter, wees. laat niet toe dat de fijn met listige trucjes komt in jouw huis. laat hem niet toe in jouw huis. laat hem niet toe, laat hem niet toe, laat hem niet toe. Toe. Toe. toe in jouw familie, in jouw kinderen, niet dat ze bezeten zijn, nee, nee, dat zeg ik niet, maar dat, dat, ze, dat ze beïnvloed raken door deze wereld, hé, hey, laat het toe, nee, we gaan niet bijbel lezen, we gaan niet dit, nee, oh, nee, je laat het allemaal toe. Alsof het vakantie is. Ah, even deze kleren aan. Korte broek aan. een hempje aan. En zo. ga doen wat ik wil. Nee, nee, nee. Wapen rustig aan Niet zomaar iets aandoen Alsof het vakantie is. Nee. Je moet je wapen rustig aan doen. En verstand bieden.